9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Amsterdam-Zuid... zijn leden van één gezin. Het zijn een meisje van vijf, twee vrouwen en een man. De politie gaat uit van een gezinsdrama... en vermoedt dat de man de dader is. Rechercheurs en forensie-specialisten doen al uren onderzoek. ProRail is kwaad op Boer Zoekt Vrouw van omroep KRO en CRV. Gisteravond liepen de deelnemers over het spoor... ondanks de campagne van ProRail tegen spoorlopen. Dat is levensgevaarlijk, zegt het bedrijf, en veroorzaakt veel vertraging. Het stuk spoor waar Boer Zoekt Vrouw filmde wordt weinig gebruikt... maar dat doet er volgens ProRail niet toe. Zo heeft de campagne geen zin, vindt het bedrijf. Iran heeft vannacht doelen in het oosten van Syrië beschoten, melden staatsmedia. Er zouden doden en gewonden zijn gevallen. De beschieting was een vergelding voor de bloedige aanslag op de militaire parade in het westen van Iran van ruim een week geleden. Iran riep toen de officiële vertegenwoordigers van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje. Omdat die landen onderdak bieden aan Iraanse oppositiegroepen. Het dodental op het Indonesische eiland Sulawesi is waarschijnlijk hoger dan gedacht. Volgens plaatselijke media zijn er ruim 1200 doden. Het officiële dodencijfer staat op 832. De hulpverlening na de aardbeving en tsunami gaat moeizaam. Wegen zijn onbegaanbaar en er is maar beperkt vliegverkeer mogelijk. Verder is het rampgebied op Sulawesi veel groter dan gedacht. Het Centraal Station in Rotterdam is korte tijd ontruimd geweest. Het automatisch brandalarm ging af, honderden mensen moesten naar buiten. Later bleek dat het alarm afging vanwege werkzaamheden. De afgelopen maanden ging het automatisch brandalarm op Rotterdam CS wel vaker af. Het was steeds loos alarm. En het weer, buien, een stevige noordwestenwind, later minder buien en ook wat zon. En het wordt hooguit 14 graden. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen. En ook dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging is er nu nog op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Maas en knooppunt Holendrecht gaat het langzaam over ruim 13 kilometer. Er is 20 minuten vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam... vanwege een pechgeval bij Sloten via de rijden vanaf knooppunt De Hoek. Op de A10 Koenplein tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwemeer... ruim 20 minuten vertraging...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 Te horen van deze muziek krijg je meteen zien in uh, volgende week zaterdag. Want dan is het uh, korendag in de Protestantse Kerk vanaf half elf s ochtends tot uh, tien uur s avonds. Heel veel koren uh, die daar uh, helemaal in het thema disco uh, de muziek uh, laten horen. Dus. zet het in je agenda volgende week zaterdag. Toegang gratis, je bent van harte welkom daar in de Protestantse Kerk. Dat was spraak van van trouwens over dat thema DISCO.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 Um, of zeg je van, nou, dit, dit, dit is... waren een paar dingen, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Ik doe ook paraffinepakking van de handen. Die had ik. Dat is ook maar 5 euro. Nou, ja, echt heel heerlijk om mee te maken. Ik krijg er hele zachte handen van. Dus ook iets om uit te proberen. Ook maar voor 5 euro. En al dat geld gaat gewoon naar het reumafonds. Ja. hebben Iemand van het reumafonds komt uh, aan het eind van de dag naar ons toe. En die doet dan ook de trekking van de loterij. Dat was een paar jaar geleden toch Irene Moors die bij jullie langskwam? Of uh, ben... Nee, niet Irene Moors. Hoe heet? Het? Irene... Nou, in ieder geval nou ja. een bekende meneer. Een Medellon. bekende die kwam de cheque in ontvangst EF. nemen. Ja. Inderdaad, ja. ja. Goed. Ja. Hartstikke bedankt dat je even de moeite hebt willen nemen... om weer naar de studio te komen. En ik zou zeggen, voor iedere, alle luisteraars die, die toch getriggerd zijn... voor, voor jouw betoog, om het zo maar te zeggen... aanstaande vrijdag is het zover. Open dag bij Smith Health Wellness... En dat allemaal in het kader van het goede doel, het Rummafonds. Ja, het liefst nog dat ze van tevoren even reserveren een plekje. Want ja, vol is vol. Vol is vol. Dus, ja. Dat zou een mooi thema zijn, als het vol is. Dus wel nou, even ja. van tevoren. en Ineke, kom langs. Ja. Ja. Bedankt voor je tijd. En Naar, ik zou zeggen, graag. ik hoop dat je hartstikke druk krijgt volgende week vrijdag. Oh, ik ben ervan overtuigd. Oké. Okay. Ga het zeker worden. Ja, Goed. dankjewel. Dankjewel, Ineke. En wij gaan lekker sporten.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 Te draaien, Albert Jan. Ja, nee, enig idee of niet? Geen, geen flauw idee. Geen flauw idee, hè? Nee, ik kreeg hem in één keer op mijn telefoon binnen. Ik denk, oh ja. ja maar voor die... die kunnen we wel eens draaien. Taste of Honey was dat. Voor diegenen die het leuk op YouTube moet je de live-uitvoering eens bekijken. Die okay. swingt ja. er ook over. Helemaal goed. goed. We hebben weer wat zoveel nieuws in het kort. Ja. Allereerst Zandvoortse Verhalenmiddag. Woensdag 3 oktober van half 2 tot 4 uur kunt u weer aanschuiven bij de Zandvoortse Verhalenmiddag.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 De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown. Die vanavond weer hoort tussen 7 en 9 met Mike Boulay en Patrick van Buringen. Ja, ik had hem beloofd. De zonnige plaat van alweer een aantal jaren geleden. Hier is Goehe Nes nog een keer op de Zolfoorts Radio met La Camisa Negra. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una...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 Danera, voor Kenera, ik heb het hart. Ik heb het hart. Ik heb het hart. Ik heb het cama cama heb het hart. Ik heb het hart. Ik heb het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 Cama, come kama come baby, te digo con mi simulo, que tengo la camisa negra.